Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Jobboots met het NOS-journaal. D66 en GroenLinks hebben met verwondering gereageerd op het werk van informateur Lubbers, die een rechts-minderheidskabinet heeft voorgesteld. Volgens GroenLinks-leider Halsema heeft Lubbers de indruk gewekt dat hij alleen meerderheidskabinetten onderzocht. En is het democratisch buitengewoon discutabel dat hij nu een minderheidskabinet op de rail zet. D66-leider Pechtold vindt het ook opvallend dat de CDA er Lubbers nu spreekt van een bijzonder meerderheidskabinet... omdat de PVV vanuit de Kamer gedoogsteun geeft. Het CDA wilde helemaal geen meerderheidscoalitie met de PVV, benadrukt Pechtold. Lubbers heeft bekendgemaakt dat VVD, CDA en PVV willen gaan onderhandelen onder leiding van de VVD'er Ivo Opstelten. Verwacht wordt dat de koningin hem morgen benoemt. Spoorbeheerder ProRail begint volgende week met de werkzaamheden aan de zwaar beschadigde bovenleiding van de Schipholtunnel. Vorige maand brak de kabel, waardoor drie kilometer bovenleiding kapot ging. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De inspectieverkeer en waterstaat onderzoekt dat nog. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol kan tot eind september hinder ondervinden van de werkzaamheden. Sommige treinen rijden tijdens de werkzaamheden langzamer in de spoortunnel, zodat baanwerkers hun werk veilig kunnen uitvoeren. In de Amerikaanse staat Connecticut zijn bij een schietpartij negen mensen omgekomen. Een onbekend aantal is gewond geraakt. De schutter was een chauffeur bij een bierdistributeur in de plaats Manchester. Hij stond op het punt te worden ontslagen. De politie zegt dat onder de doden ook de schutter is. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. De ING-Bank in België ziet af van de maatregel om de opnamelimiet voor 60-plussers vanaf volgende week te beperken. Het was de bedoeling dat mensen van 60 jaar en ouder wekelijks niet 2500 euro, maar maximaal 1000 euro konden pinnen. De maatregel leverde zo'n storm van kritiek op dat de bank heeft besloten ervan af te zien. ING België wil de ouderen beschermen omdat ze bij het pinnen vaker het slachtoffer zijn van diefstal of fraude. Het weer vanavond helder, vannacht vanuit het westen meer bewolking. Morgenochtend eerst bewolkt en op veel plaatsen regen. In de middag opklaringen. Het wordt tussen de 18 en 22 graden. Dit was op. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort Zomerhit. zomerhits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 heel veel gevraagd geweest, hebben heel veel platen gemaakt. Kortom een topkwartet en een hele goede beslissing. Z Zij zijn nu te horen in een compositie van uh, Duke Ellington It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing.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 my heart on a silver platter where's my will why the strange desire that keeps mounting higher when I look at you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 Met het uh, nummer Swonderful. Thank <laughs> you.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 You say that falling in love is wonderful, is wonderful, so they say. The thing that's known as romance is wonderful, is wonderful. So, who they tell me? I can't recall who said it. I know God never read it. I only know they tell me that love is grand. Yeah, yeah, yeah, yeah. If there's a moon up above, it's wonderful, wonderful.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 Je vous en vie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui Zeg maar ty, boem, boem maar yeah, yeah. jee, Toen wij wonen waren was het heel gewoon. Ik zeg je niemand wil helpen van de troon. Ty, boem, boem maar yeah, yeah, jee, yeah. jee. Yeah, ze zeggen ty. Ik's favoriet als Cassius Clay. Het maakt niet uit wat de naam is. Zit in iedereen en het verschijnt in verschillende gedaantes. Voel die rust in mijn ziel lichaam. ja. Ik leef bewust met de geest van een winnaar. Eerste soldaten saliëer me. En toekomstige koning, dus ik zit prins heerlijk. En ja, je moet zelf er iets van maken. Wat doe jij eraan om je jezelf niet kwijt te raken? En ik wil niet dramatisch doen. Maar er één probleem is toch ook bestaan in David's schoenen. Dus, Breek een been, pak die steen of verbind je angsten? Karakter en vergoot die kansen. Gebrek aan zelfkennis is een, hel. is een hel. Maar helaas, omdat schatten bij onszelf. En mensen zeggen me, boem, boem, maar: die, boom, maar Toen wij in Koningen waren, was het heel gewoon. Ik zeg niemand bij handen van mijn droom. Die, boom, maar yeah, yeah, yeah. Niets is de heet voor deze vorst. Geen blaren op mijn hand, ik vond het lief op mijn hart en mijn verstand. Allemaal koningen diep van binnen. Ik goed al mijn koningen en koninginnen. koninginnen. Ik stel de vragen naar mezelf door conclusies Ik sta op en ontketen naar revolutie Dus ik zou Bergen moeten gaan verzetten Een herbenis van de vorige generatie rappers. Nu ze ik alsof ik in de dichter mis zit En men zich wordt pas verlicht als er evenwint is Mensen, zoek die balans, zoek die yin en yang Kijk hoe je beginnen kan en niemand mag een vellen. Laat geen ge één kerken van de rest, dan je het anders vertellen. Niets ingewikkeld, zo simpel. We leven in examen en slagen mijn wimpel. Niets te ver, niets te moeilijk. Ik maak mijn fouten, maar Want weten het? dat een teken van groei is. En mensen zeggen me, die, hoe, hoe, yee, yeah. jee. Toen wij maar waren, was het heel gewoon. Ik zeg, je, niemand wil helpen van de Collectief met Typhoon in het nummer Boomaye. De nieuwe Cool Collectief. Tegenwoordig op elk zichzelf respecterend jazzfestival spelend. Ze gaan als de, als de brandweer, zeggen we altijd. Dan nu Tilonis Monk in een heel aparte uitvoering van het nummer Caravan van Ellington. Met Oscar Pettifor op de bus, die een hele mooie solo geeft en Kenny Clark op de drums.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 En voor de rest wensen wij u een, een, een fijn weekend en graag tot de volgende keer. En dat is in ieder geval volgende week om 10 uur Jazz op Zondag.